En Peter Beukelman. Hi, die hi. Hoi, mijn naam is Joe Jongepier. Goed, ja, uh, laten we gewoon meteen beginnen, joh. Ja, we beginnen de traditie met de goud silver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, nou, de bitcoins die, uh, zijn een paar tientjes gezakt, hè? die staat op uh, 832, als het goed is. Ja, ik wil er verder uh, weinig over zeggen. <laughs> uh, goud. Goud staat op, uh, nou, bijna 1200 dollar per ounce rond. Oké. Okay. Iets omhoog. Mooi. Uh, de olie? Die staat op 52,85 dollar per uh, vat. Oké. Okay. Is het uh, gestegen? Nee, is ietsje gedaald. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, goed, dan hebben we de marihuana-index. Uh, oh, die is volgens mij uh, gestegen, ja. Die is, die is gestegen, die staat op 157,15. Ja, uh, nou, de fertility-index. Ja, kijk, hè. het zijn natuurlijk weer uh, hobbelende tijden in de fertility index hè, met euh, machtswisseling in de Verenigde Staten. Dat heeft altijd een effect. Uh, en wat je dan ziet is uh, dat uh, in de officiële cijfers uh, hè, dat, uh, dat de lijn omhoog gaat. Maar in de alternatieve cijfers gaat de lijn naar beneden. Dus. Oké. Okay. Ja. Heb je een idee wat dat, uh, wat dat zegt, Henk? Nou ja, het, ver, het zegt zelf verder niks. Hè? Je moet cijfers ook altijd een beetje voor zichzelf laten uh, spreken natuurlijk. We worden het wel een stille uitzending maken. <laughs> ja, dat is dan ook wel zo. Maar hè, het gaat dan ook over het uh, aantal uh, hoeveelheid uh, liter zaad per uh, geboren kind. En dat zijn op zich altijd van die biologische processen... Wat vaker gepaard gaat met veel uh, geluid. Ja. Oké, okay, ja, dan is ons nog de staatsschuldmeter. En op dit moment staat Nederland 469,3 miljard in het rood. Ja, dat ja, is niks. Hè. Ja. Ja, goed, joh, nou, dan gaan we naar de berichten. We hebben een aantal berichten uit de VS over Trump en Obama... Uh, we hebben ook nog uh, Rutte met zijn, uh, ja, <laughs> zijn oproep. Daar gaan we het ook nog even over hebben. En uh, nog vele andere dingen. Maar laten we beginnen met uh, de bitcoin. Bijna de halve wereld kan bij Amazon terecht met bitcoins. Ja, is toch mooi? mooi. Ja, via een omweg, hè? Ja. Ja, ja, het gaat via een appje. Ja, dus het gaat om purse.io. Uh, purse.io. Uh, dus purse, uh, en uh, dus uh, Amazon zelf accepteert geen uh, Bitcoin. Maar je kunt via Purse.io kun je bij um, Amazon dingen kopen met bitcoin. En dan krijg je nog korting ook. Dus dat is hartstikke uh, mooi. Ja, toch geprobeerd? Ja. ja, ik heb het geprobeerd een tijdje geleden en een aantal dingen gekocht. En dat werkte prima. En uh, ja, flinke korting ook nog kunnen bedingen. Dus uh, ja, ja. Het, de, er zit een heel systeem achter, wat een beetje te ingewikkeld is om nu even uit te leggen, maar uh, ik zou iedereen aanraden om het, uh, om het uh, even een keer te proberen. Oké. Okay. Ben je dan ook echt verdeliger uit dan wanneer je met eurotjes gaat? Uh, ja, ja kopen? je kan uh, zelf aangeven uh, hoeveel korting je wilt hebben. En afhankelijk van hoeveel korting je uh, dan. Uh... Wilt, is er meer kans dat het doorgaat en gaat het ook uh, sneller? Als je dus zegt ik wil 10% korting, nou, dan uh, lukt het altijd wel uh, en ook snel. Maar zegt ik wil 20, 30, 40% korting, dan uh, kan het zijn dat het, uh, dat het niet lukt of dat het wat langer duurt. Maar uh, uh, ja, dus moet je gewoon een beetje mee spelen en een beetje mee. Uh, ja, de site wijs eigenlijk uh, voor zichzelf. En ze hebben nu dus ook een Android-app die je kunt gebruiken. Die heb ik nog niet geprobeerd. Maar uh, ik heb het gewoon via de website gedaan. En daar kun je heel makkelijk een account aan maken bij Amazon een, een, een verlanglijstje aan. Die upload je naar Purse en dan zeg je van nou ik wil dit kopen, maak je bitcoin over. De bitcoin wordt vastgehouden daar. Dan kopen andere mensen met bitcoin, Of nee die kopen met uh Gift certificates kopen ze die spullen, die worden naar jou toe opgestuurd. En als jij ze binnenkrijgt, geef jij dat aan bij purse, geef je de bitcoins rij. En die krijgt die persoon die dat ze jou verkocht krijgt van de bitcoin. Oké, okay. goed uh, uh, uh. dus jij uh, uh, uh. Ik koop eigenlijk dan uh, spullen met bitcoin en die andere mensen kopen eigenlijk bitcoin met gift certificates van Amazon. Daar komt het eigenlijk op neer. Okay. Okay. Is het ook voor iPhone uh, beschikbaar? Dat weet ik niet, dat zou jij even moeten uitzoeken, want daar, daar, daar, daar wil ik expres niks van weten. Nee, ik heb, ik heb het niet <lacht> gelezen, artikel eigenlijk, maar het zal best wel, meestal doen ze we dat wel voor allebei toch? Ja, uh, Okidoki, ja nou goed, ja, dan gaan we even naar het volgende bericht toe, dat is iets om minder vrolijk van te worden. De RIVM, uh, waar stond die afkorting ook alweer voor? Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Oh jongens, naam alleen al. Uh, ja, die hebben uh, weer die slopen uitkramen. Uh, Duurzamer voedingspatroon om klimaatdoelstellingen te halen. Oh jongens, jeuk, jeuk, jeuk. ja En dan willen ze dus een belasting op vlees. Ja, minder vlees, meer plantaardige producten en minder frisdrank en alcohol. Mm. En in zijn algemeenheid minder moeten eten. Dat, dat staat er ook bij. Hè. Ja. Ik denk, ik denk dat dit van een, langere, of een, een trend die al een tijdje langer aan de gang is dat je, je gaat arm, een arme levensstijl erop nahouden. houden. Maar het is niet omdat je minder geld hebt of omdat je het niet meer kan betalen. Maar het is een wel overwogen keuze om de wereld een betere plek te maken. Dus je doet je auto weg, denk ik, dan in de toekomst. Om, niet omdat je niet kan betalen, maar omdat je milieu wil redden. En dan ga je ook uh, zeg maar anders eten en uh, met dezelfde reden. En laatst was er ook al zo'n promotie van insecten. Daar zit ontzettend veel proteïne in. Dus ik denk dat mensen straks ook uh, ja, insecten gaan eten. Dat dat ook in de mode raakt. Ja, dat is een mooie manier om te verhullen dat mensen armer worden eigenlijk. Want het is ja. natuurlijk alleen, je zou alleen armer worden als je het niet kan betalen. Maar als het natuurlijk een bewuste keuze is, dan uh, is er niks mee aan de hand. Dan worden mensen niet armer. Dus willen alleen gewoon graag insecten eten. Want ze denken dat de wereld er beter van wordt. Maar volgens mij is het ja. dan een beetje een trend hoor, insecten. Ik zag laatst een hipster met een, met een baard met een bek vol met m'n Maar het is wel zo dat ze dit al jarenlang, uh, hoor je af en toe hoor je van die mensen en organisaties die dit lopen te pushen. En uh, ja, het is volgens mij wel zo dat ze het wel duurder maken. Hè? Dus dat je dan inderdaad op een gegeven moment zijn er mensen die dat niet meer kunnen betalen. Maar die kunnen dat dan voor zichzelf rationaliseren met, met al die andere propaganda van... Uh, dat het beter is voor het milieu. Dus van ja. eigen, eigenlijk wil ik het ook niet. Weet je wel? Dat is net als met de auto. Van, ja, eigenlijk kan je geen auto betalen, maar dan zeg maar van. Uh, en dan kun je jezelf gaan aanpraten dat je eigenlijk toch ook niet met de fiets gaat. Ja, ik heb zo'n baboe-fiets uh, als, als statement, zeg maar. En niet, niet uit noodzaak. Ik kan met een opgeheven hoofd, kan ik uh, met mijn babo op mijn baboe-fiets rijden. Ja, dat is een bakfiets. Ja, die is ook heel trendy, vooral bij veel uh, linkse mensen. Maar dat is natuurlijk een, een voortbouw op het principe wat ze eigenlijk bij de inflatiecijfers al deden. En dat is uh, dat je normaal zou je natuurlijk hetzelfde mandje boodschap moeten nemen en dan kijken hoe duur dat kost. En dan wordt het steeds duurder en dan heb je inflatie. En dat, moet je, dat wil de overheid natuurlijk niet zien, want dan uh, moeten ze alle uitkeringen gaan aanpassen en dan ja, vallen ze een beetje door de mand. Uh, met het geld bijdrukken zeg maar. Maar wat je kan doen is, je kan zeggen van nou ja, uh, we moeten ...niet steeds hetzelfde mandje nemen, want mensen hun gedrag veranderen. Dus wat we doen is, als mensen eerst biefstuk aten... ...maar ze kiezen ervoor om liever kip te eten... ...dan vervangen de biefstuk door kip in dat boodschapmandje... ...en dan wordt het opeens weer goedkoper. En zo kan je met substitutie. En de andere is kwaliteitsaanpassingen. Dat je zegt van, ja, die auto is wel duurder geworden... ...maar eigenlijk is het niet dezelfde auto. Die auto van nu, die heeft drie airbags meer... ...en daarom is die eigenlijk 20% beter... En daarvoor, omdat die maar 10% duurder is geworden, is die eigenlijk 10% goedkoper geworden. Omdat je een 20% betere auto hebt voor slechts 10% meer geld. Ja, en als mensen bijvoorbeeld niet meer naar de buitenland op vakantie gaan, maar ergens een weekje op de camping gaan staan, omdat ze bij kast zitten. Dan uh, kunnen ze dat ook weer aanvoeren van, ja, dit is blijkbaar wat mensen werkelijk kopen. Dus dan gaan ja. we daar naar kijken voor die uh, CPI, uh, voor de... Ja, dat is ook een substitutie. Dan gaat uh, gewoon de buitenlandse vakantie gaat er dan uit. En dan gaat uh, de Drentse vakantie in het mandje. En zo meet je eigenlijk, dat is natuurlijk het bezwaar hier tegen. Je meet eigenlijk mensen hun inkomen. Want je, ja, zo krijg je nooit inflatie. Want mensen kopen nooit iets wat ze niet kunnen betalen. Want dat gaat altijd vanzelf uit het boodschapmandje. En dan komt er iets anders voor in de plaats. Dus als je uiteindelijk hondenvoer eet. Ja, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, ja dan is dat een, een, een bewuste keuze. En dus het C CBS haalt dan uh, netjes de, de gewone voedsel eruit. En stopt de hondenbrokken erin. En dan... Uh, ja, dan is er geen inflatie. Ja. Dus let daarop, op deze trend. Ja, dat is het uh, consuminderen. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel academici die daar mooie namen voor verzinnen en uitgebreide studies naar doen. Ja, uh, uh, uh, uh, Deskundelogen, ja. armoede is het nieuwe rijkdom. Uh. <laughs> ja, ja, dat is ook weer een orwelliaans iets. Hè? War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength en armoede is rijkdom. Net zoals eigenlijk, eigenlijk was het natuurlijk toch al dat schuld is er welvaart. Dat was ook al zo. Want alle geld wordt uit schuld gecreëerd. Dus hoe meer schuld, hoe meer welvaart. Het is natuurlijk al heel wat om je met het bordje van een andere persoon te ver, bemoeien. En het RIVM doet dat graag op grote schaal. Ja. 150 van de invloedstrijkste beslissers uit de Nederlandse voedselwereld komen samen om te praten over het voedselbeleid van de toekomst. Dus er is echt een voedselbeleid. Jij denkt dat je gewoon zelf bepaalt wat je gaat eten? Ah, ah er is een beleid. Ja, dat moet ja waar je uh, een soort onbewust of bewust uh, dat volgt. Uh, zeg maar. ja. er staat veel, ja. bur veel burgers en bedrijven vinden gezondheid en duurzaamheid belangrijk. Maar in de winkel letten consumenten toch vooral op prijs en gemak. Ja. Ja, dus blijkbaar vinden ze dat toch eigenlijk niet belangrijk. En dan staat er: bedrijven willen op, deze, op hun beurt deze consumenten dienen en winst maken. Al dus het RIVM. Om hier een uitweg uit te vinden, om dit, uit dit marktfalen. Dit is natuurlijk een ontzettend. De, de, de overheid is hier een marktfalen op het spoor gekomen. Moet de overheid een actievere rol aannemen, vindt het RIVM. Eigenlijk willen schone bedrijven dwingen. Ja, <lacht> dat is een hele ingewikkelde manier om dat te zeggen. Ze om, om, zijn een probleem aan het verhelpen in hun eigen denkbeeld. Maar dat is eigenlijk gewoon uh, dwingen. Staat, ja, ja. Wil Nederland zijn klimaatdoelstelling halen? Dan ontkomen we er niet aan de uitstoot van broeikasgassen door onze, uh, onze voedselconsumptie te beperken. Dus uh, ja, je mag niet meer eten. En dat vermindert dan de uitstoot van jouw CO2. Ja. Vooral als je helemaal niet meer eet. En dan haalt Nederland zijn klimaatdoelstelling. Want dan hebben we een heel goed klimaat. Alleen zijn er geen mensen meer om daarvan te genieten. Ja, wat je trouwens uh, nooit leest uh, is uh, dat uh, wat uh, het beste is. Als je, uh, je CO2-uitstoot wilt verminderen. En je uh, carbon footprint, ook zo'n mooie term. Wat je dan in ieder geval niet moet doen... is iets wat zwaar gesubsidieerd wordt naar de, door de Nederlandse overheid... Namelijk je voortplanten. Dat zijn ongeveer, <laughs> als, jij, als jij geen kinderen hebt, nou dan kan je uh, gewoon in zes hummers de hele dag rondrijden. <laughs> ja. en dan stoot uh, dan, dan, dan, dan je nog minder CO2 uit dan iemand die twee kinderen heeft. Dus, uh... Het zijn wel eens wat tegenstrijdig. Zo. In Amerika geeft de overheid ook uh, subsidie aan tabaksfabrikanten, omdat het bij de landbouwsubsidies valt. En tegelijkertijd belasting op sigaretten. Dat is ook <laughs> een beetje moeilijk. Uh, soms is het een, niet helemaal met elkaar in overeenstemming. En het, het is het niet alleen op groot beleid. Maar ik zag laatst een filmpje van El van Gore. Die komt uit zijn huis zetten in de sneeuw. En dan komt er zo'n reporter op hem af. Die zegt zo, uh, ah, El, ik heb net je, je boek gelezen, Inconvenient Truth. En uh, ja, dat is echt geweldig. En, uh, toen de, maar waarom is het uh, tipping point daar nou nog niet bereikt? Dat, uh, dat uh, die temperatuur enorm omhoog zou accelereren. Hockey Ja, hockey inderdaad. <laughs> en dan zie je hem zo even kijken. Nou, oh, fuck, ik <laughs> ben erin geluisterd. <laughs> en dan loopt hij naar zijn SUV toe in de sneeuw. <laughs> Ja, mooi hè. Heel bang voor klimaatverandering. En dan moet de uitstoot verminderd worden. Maar wel in een SUV rijden. En door de sneeuw stap. Een huis waar geen sneeuw op het dak zit. <laughs> ja, ongetwijfeld. Dat is een enorm zwembad even wat verwarmd moet worden. Footprint van hier, dat Gunter. Maar als zij s'avonds een kipfiletje of een biefstuk eet, ben je een slecht mens. Dus komt... ja, ja, ja, ja, ja, Goed gezien. En je moet eigenlijk die kipfilet dan vol stoppen met insecten. Ja, als je maar lang genoeg wachten dan gebeurt dat vanzelf. Dat helemaal... Helemaal hipster, ja. je eet maden. Een stuk vlees met maden kopen in de winkel, moet je extra voor betalen. Uh, maar goed, uh, we gaan even snel naar het volgende bericht toe. Zes uur cel en 500 euro boete voor een drol die over het hoofd gezien is. Ja, er moet opgetreden worden om, uh, om uh, Nederland netjes te houden. Ja, het is allemaal een monster gebeurd. <laughs> ja, ja, dat is een plaats, die heet monster. <laughs> dat was er een vrouw die was uh, twee. Ik zat het verhaal een beetje inkort, uh, uiteindelijk liep ze twee honden uit. En de een die had een drolletje gelaten zij bukte om het op te rapen. En uh, achter haar ging de andere hond uh, vrolijk door met het ook even een drolletje uh, uh, laten en die had ze nog niet gezien maar de boa wel en de boa is een buitengewone opsporingsambtenaar Dat is zeg maar een, uh, een zeker buitengewoon ja ja, ja, ja, ja. Een, een burger die boete mag uitschrijven en uh, <lacht> ja, buitengewoon ja ja ja, ja, ja, ja. Ah Goed, die tikte haar op de schouder en die zei, mevrouw, u heeft die troll wel gezien, maar die andere niet. En dan moet die dokken. U krijgt een boete, dus hij begon al met uitdelen. De overheid geeft altijd en die neemt nooit wat hij. En hij wilde haar ID zien. Ja, hij wilde ID zien en die had ze ook nog niet bij zich. De hele soortje, dat escaleerde. Nou ja, uiteindelijk uh, kwam uit alle hoeken en gaten op hetzelfde moment in één keer allemaal geuniformeerde mensen aan, die haar besprongen. Ja, ze, en de politie. Ja, alsof ze daar gewoon in het bosje zaten te schuilen, weet je wel. Ja. Die soms ook een broodje te eten. Of? Dat <laughs> ik weet het niet, maar goed. <laughs> Met kipfilet. Met kipfilet of <laughs> Aanvallen! <laughs> ja, zondaar van de bovenste plank. <coughs> nou goed, als u wil weten hoe het verhaal helemaal op exact gegaan is. Ik uh, zal hem even op de website gooien. Kunt u het allemaal even nalezen. Ja, ze werd ook vastgehouden, hardhandig. En toen probeerde ze haar arm los te rukken. En begon te schelden. Ja, uh, dat is daar natuurlijk helemaal fout. Dat is verzet tegen arrestatie. En uh, dat is een, ook nog een belediging van een ambtenaar in functie. En dat was gelijk naar de gevangenis toe. Ja, het valt ten eerste mee dat mevrouw nog geen nekklem heeft. Ja, En dat is ook een beetje wat het nieuwswaarde hiervan is, weet je wel. Van, uh, gewoon, Vrouw heeft boa overleefd. Ja, kijk, het is natuurlijk zo in een democratie uh, moet je een bepaalde vorm van gelijkbaarheid uh, hebben. En toch zijn we dat natuurlijk niet helemaal. En als burger... <laughs> Als burger word je natuurlijk er altijd aan gehouden dat je proportioneel uh, handelt. Ja? Zeker als het dan gaat om geweld. Als je dan uh, nou, nog net geen arrestatieteam op iemand afstuurt omdat iemand een drolletje niet opruimt... Ja, ik weet het niet hoor, of je dan, dan al zo heel effectief bezig bent, zeg maar. Een organisch drolletje was het trouwens ook dan. Ja. Uh, yeah. nou, die had ze anders wel opgeruimd als, als, ze, als ze haar even de tijd hadden gegeven hoor. Ze, ja. was, ze was nog bezig met het ene drolletje. Ja. Dus die andere had ze nog niet gezien. Die had ze dan... Wellicht wel gezien als die ander had weggegooid. Ja, maar dat is natuurlijk weer het lastige van deze tijd. Eh, ja. Dat eh, je bent geen eerzame burger meer. Nee, Boa wil ook direct res resultaten zien natuurlijk. Ja, vroeger ja, ook nog eens. Hè, vroeger bolletjes eh... aan het tellen en die heden. Ja. <laughs> Komen er één tekort. Kijk, dat dat is dan wel weer de uh, demo... Gratis, hè? Als burger ben je allemaal even de lul. Ja, eerder kon je nog zeggen: Van ik ben uh, jonkheer van die en die en uh, wat maak je me nu? Ja, dat is tegenwoordig wel mm, gelukkig. Quite privilege. Ja, dat is dan tegenwoordig gelukkig wat minder. Alleen ja, ook dan ja, wederom weer uh, geënt op die proportie en weet ik niet wat. Krijg je dan inderdaad dit soort knullige overheidsingrijpen? ...dan zijn er geen belangrijke zaak. Ja, wat dat, ik een dat beetje zijn denk... Als... Dat, uh, ...bij dit soort mensen is dat die gewoon... ...die loopt natuurlijk heel de dag daar rond... ...en die doet eigenlijk niks nuttigs... ...maar die moet zich wel... Zichzelf het gevoel geven dat hij iets nuttig doet. En dan, dan loopt er zo iemand daar met een hondje en dan denkt hij: Hé. Hey, Jij ja, bent de sjaar. Dit is, dit, is, dit is hier. Hier loop ik vooral. Nu moet ik een actie ja, uh, in actie komen. Maar ook het. kan ook een beetje een power trip zijn, natuurlijk. Hè? Ja, ik denk ja, dat. Dat, dat, dat, dat hoor zo op de schouder tikken. Dat is wel echt. Uh, ja, dat mijn verdacht mevrouwtje, dat kan zo maar niet. Waar zijn we mee bezig? Ik hoort er dan ook nog bij. Ja. ja. Ik denk overigens ook dat. Uh, ja, het ging hier over de nekklem van de BOA-ambtenaar. Dan denk ik aan de BOA Constrictor. Ja. ja, want er is ook geen enkele waarschuwing dan mogelijk, hè. Dus inderdaad, uh, mevrouw, ik heb je op hete daad betrapt. <laughs> Ja, <laughs> ja moet En die hond, die, het die het hond is... komt weer weg zonder boete hey, maar... ja, Hij ziet het natuurlijk als zijn eigendom hè? Dat straatje is natuurlijk eigendom van de overheid Dus ja, als hij zegt Je doet het in je huiskamer toch ook niet Dan zegt hij eigenlijk, waarom doe je het dan in mijn huiskamer De staat zijn huiskamer De straat wel Ik zou toch al balen vooral dat ik die andere had opgeven en Als ik toch een boete krijg, had ik het net zo goed allebei kunnen laten rijden. <laughs> ja En ik vraag je af, al, als, je, als je voor belediging Van een ambtenaar 150 euro moet betalen dan wil je ook wel waar voor je geld hebben. Ja, ik hoop wel dat hij het goed gezegd heeft. <laughs> ja, tegen alle zeven. Het is al een keer eerder gebeurd in Ockenburg. Maar ik neem aan dat we hier nu al alles over gezegd hebben. Ja, zo'n land, daar wil je niet uit vertrekken. Nee, nee, nee. Uh, <laughs> ja, inderdaad heb je een mooi bruggetje gemaakt naar het volgende bericht. Maar Rutte die heeft weer eens wat uh, van zich laten horen. Het is natuurlijk verkiezingstijd. Ja, daar gaan we het natuurlijk over fatsoen hebben met z'n allen. Dus ook Rutte. Toch de partij van Fred Teven en uh, Jos van Rij en. Uh... Ja, fatsoensrakkers. <laughs> pot, <laughs> Wat heeft hij allemaal geschreven? Ja, hij zegt: uh, Als mensen het hier niet bevalt, dan moeten ze maar oprotten. Dan moeten ze maar vertrekken. En uh, ja, dat doet. Uh, echt, de Libertariër doet dat natuurlijk uh, zijn hart sneller kloppen. Want dat, uh, je bent niet lang Libertariër of je hoort dat. Ja. Meestal wordt daar het land Somalië bij genoemd. Weet je. je moet ook altijd naar Somalië toe gaan. Tenminste, ik, dat is mijn ervaring. Of een eiland. Als het niet bevalt, ga maar naar een eiland. Ik weet niet of jullie dat ooit uh, gehoord hebben. Waarom dat dan per se een eiland moet zijn, dat snap ik ook niet. Maar ze halen eigenlijk daarmee samenwerken en, en uitbuiten door elkaar. Maar eigenlijk als je niet uitgebuit wil worden, dan wil je dus eigenlijk niet samenwerken. En niet samenleven met anderen. Dan wil je helemaal op jezelf leven. Want de overheid is samenleven. En Nietzsche heeft dat natuurlijk al helemaal uh, onderuit gehaald als een uh, leugen dat de staat de samenleving is. Het is gewoon een groep mensen en een groep mensen met speciale privileges. Maar blijkbaar hebben ze echt geen enkel besef van het fenomeen dat je vrijwillig iemand helpt. Want ze denken gewoon echt, er zijn maar twee mogelijkheden. Of iedereen wordt gedwongen of het gebeurt niet. Ja. Dus als je niet gedwongen wil worden, dan wil je dat het niet gebeurt. En daarom moet je weg, want je wil niet samenwerken. Het hele idee dat je gewoon uit, uit je eigen vrije wil iemand, met, uit, uit echte solidariteit iemand helpt. Dat gaat helemaal niet, uh, bestaat helemaal niet bij die mensen in hun hoofd. Nee. En uh, dus uh, dat is eigenlijk het ziekelijke ervan. En of wij tussen ons dat wij uh, dat wij zeg maar uh, mensen niet willen helpen, wat wij dat juist ja, wel ja, willen, maar alleen wel vrijwillig. Ja. En uh, ja, voor een of andere belastingstemmen is natuurlijk niet uh, mensen helpen. Over het uh, voor de duidelijkheid, het is, gaat hier wel over uh, moslim uh, gedrag. De premier stoot zich aan de manier hoe we met elkaar omgaan. Dat is dus zeg maar met zeven BOA-ambtenaren iemand 500 euro afhandig maken voor een drol. Dat, oh nee, dat, dat is dan weer geen probleem. Nou, in het programma van de VVD uh, wordt. Uh, ik had hier een artikel over gelezen, over die brief. En er uh, staat. Dat in het programma van de VVD wordt daarin, gezegd, daarin wordt ook al gezegd dat er geen plek is voor mensen die vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid niet willen accepteren. <laughs> Alle politici. Ik vervolgd, ja. wat ik eigenlijk daarmee zeggen is dat er voor hen zelf geen plek is in Nederland. Nou ja, inderdaad. Ja. Yeah. Maar je kunt mensen aanspreken op hun gedrag, zegt hij wel. Alleen, uh, ja, dan moet je niet naar een BOA-ambtenaar doen dan... En dan moet je gelijk 150 euro voor betalen. Dat ja, gaat zelfs verder uit verhaal. Want het staat een... een tijdje terug zag ik een vader en zijn zoontje op straat hun afval op de stoep gooien. Ik zei, waarom gooit je dat niet gewoon in de prullenbak? De man antwoordde, oh natuurlijk, sorry. Dat, dat, dat wordt als voorbeeld gegeven. In de praktijk ziet het ja. toch anders uit dan. Ja. En daarna gaat er in verschillende kranten een pagina grote advertentiecampagne voeren van de VVD. Waarin Rutte vooral oproept tot meer fatsoen. De, meer fatsoen is dan uh, 56% van je inkomen afhandig maken. Wat moet je doen? Ja, geld witwassen, witwassen van drugscriminelen. En dan het bonnetje, dat is dan onvindbaar. Hey, we gaan niet of niet doen of er iets mis is met uh, geld witwassen. <laughs> <laughs> hey, maar goed, hij geeft... Je Ja, hij geeft al een beetje de fatsoen norm aan, geld witwassen, Ja. De reactie van GroenLinks-leider Jesse Klaver was: Het is ongeloofwaardig voor Rutte om na zes jaar stimuleren van egoïsme en eigenbelang zich nu op te werpen als hoeder van onze normen en waarden. Ja, kijk, dit is natuurlijk niet. Uh, hij, uh, Rutte heeft nooit. Egoïsme en eigen belang gepromoot, want dan, uh, als we naar uh, daar naartoe gaan, dan kom je natuurlijk bij uh, Ayn Rand uit, uh, de virtue of selfishness. En dan kom je bij uh, individuele rechten uit. Ja, maar de VVD wilde, die heeft natuurlijk ook toen uh, voorgesteld om de inkomstenbelasting hoogste tarief van 52 naar 51 procent te doen. Dus dat zijn gewoon een stelletje radicale kapitalisten. Ja. <laughs> Och zag ik op mijn uh, biljet 56 procent staan, dus uh, dat is toch weer een beetje vreemd. Ja, ik heb uh... ja, hoog hè, die tarief allemaal. Ja, de, de, de, Jesse Klaaf kan er wel inderdaad een punt hebben, want als, uh, kijk, het volk wordt enorm uitgebuit door de, de belastingdienst. En dan gaan mensen, ja, die, die, die komen geld tekort, dus die gaan op allerlei manieren verzinnen om toch nog aan een beetje geld te kunnen komen. Ja, om al die boetes te kunnen betalen. Dus ja, ja. ja, ja, ja. Dus uh, daar worden mensen wat, uh, ja, ja. Kriegelig van misschien. Ja, ja. Ik wordt trouwens wel erg kiegel van de Jesse Klaver, maar... Uh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nee, goed, dan uh, komen we bij uh, het volgende bericht. Uh, Renoveer ons belastingstelsel. Uh, dat zegt iemand. Was dat de man met het steeds roder wordende hoofd die dat zei? <laughs> ja, oh. inderdaad. De heer Leo Stevens, inmiddels al 72, dus... Het heeft toen nog geen hersenbloeding opgeleverd. Het gesprek met uh, Twan Manders over uh, belastingdiefstal. Ja, ja, voor degene die uh, niet snappen wat ik bedoel, moet je even dat filmpje gaan kijken van uh, Twan Manders. Dat is een radio-uitzending met uh, Jo, hoe heet hij nou? Eremans of zo. Business News Radio, volgens mij was het of? Ja, ja, ja. Heel, dat was he? PNR. PNR, ja. PNR, ja. En uh, ja. goed, daar uh, zag je iemand helemaal rood aanlopen. Dus die noem wij altijd de man met het steeds roder wordende hoofd. Ja, dat was een hoogleraar uh, fiscaal recht of zoiets, geloof ik. Of iets met ja. fiscalisme. En uh, die, uh, die, uh, die ging in discussie met van over. Uh, die gebruikte toen de tijd uh, de, de, de, nee, de slogan uh, belasting is diefstal. Volgens haar College. En uh, die uh, meneer Stevens dacht eigenlijk dat, dat het een grap was. En die ging, kwam maar in discussie. En toen ging Dan uitleggen dat hij dat doet, heeft bedoelde. En toen, uh, ja, die man raakte helemaal geslaagd. Uh, dat was echt mooi. Wel... Ja, ja, ja. <laughs> Maar ze, ze beweren, deze twee fiscalisten, Michael, Michiel Spanjers en Leo Stevens... dat dit huidige kabinet had een blinde vlek voor de fiscaliteit. Nou, dat is niet, niet iets wat ik gemerkt heb bij mijn uh, aanslagen. Mm -hmm. Maar ja. wat, ik het, wat ik het mooie vond aan dit bericht is vooral dat uh, ze beginnen van... er is iets mis met financieel, mis met ons belastingstelsel. Or, er is iets fundamenteel, mis met ons belastingstelsel. En dat is een mooie, psychologisch vind ik het heel knap. Want het is, kijk, de, de onderdaan begrijpt ergens diep wel dat er iets mis is met belasting. Ondanks dat hij, als hij heel erg geïndoctrineerd is, dat niet kan toegeven. En dat, dat is natuurlijk een gevoel wat, wat je niet kan ontkennen. En ik denk dat de overheid dat dan iets, iets aanreikt, of de adjudanten van de overheid, die reiken dan een verklaring aan voor de onderdaan. En zeggen, ja, er is inderdaad iets mis. En dan denkt de onderdaan, ah, gelukkig, dan heb ik het toch, ja, ik voelde al dat er iets mis zat met die, met die belasting. Maar dan eh, komt het, dan komt het natuurlijk een valse oplossing. En die oplossing is, eh, ja, het moet hervormd worden worden. Niet afgeschaft worden of zo. Nee, het moet hervormd worden. Ja, en ik... uh, het, het boek van Spanje spreekt moedeloosheid. Het lijkt haast onmogelijk om te vereenvoudigen. Is er nog wel hoop voor het belastingstelsel? Dus het is ja. uh, <laughs> ingewikkeld. Ja, ik vind het ook altijd mooi als het gaat om die uh, grote bedrijven die uh, belasting ontwijken. Uh, sowieso het idee dat mensen denken dat bedrijven belasting betalen, terwijl dat natuurlijk uiteindelijk altijd door mensen betaald wordt. Door ons als klanten, of personeel, ja. uh, de ja. aandeelhouders. Maar... Um, en dat er dan gezegd wordt van ja, die grote bedrijven betalen helemaal niks of veel weinig. En u moet hartstikke veel belasting betalen. Ja, daar ben ik het inderdaad niet mee eens denk ik dan. Maar dan, de oplossing die ze dan, waar ze dan mee komen is. ...dat uh, Starbucks uh, meer belasting moet gaan betalen... ...zodat niet, ik niet minder belasting betaal... ...maar alleen mijn koffie ook nog duurder wordt. Ja. Ja, en die is, mensen denken ook altijd... Dat, ...dat zij dan minder hoeven te betalen... Hè? ...als je dat uh, tegen mensen die, die, die daarvoor ageren... ...die zeggen nou uh, uh, bedrijven... ...want eigenlijk... ...het is natuurlijk een legale fictie... ...dus het is al raar dat... Uh, ja. ...het is een samenwerkingsverband... Het is ...wat Dennis net zegt... ...het is raar dat, dat een samenwerkingsverband... ...naast de mensen in het samenwerkingsverband... ...ook belasting moet betalen... ...dat is net zoiets als... Ja, Jij moet belasting betalen en je vrouw moet belasting betalen... maar jullie huwelijk moet ook belasting betalen. Dat is omdat het een relatie is en uh, dat, dat, is al, uh, dat is al heel vreemd natuurlijk. Maar dat is ook het hele idee erachter volgens mij. Is omdat het geen echt persoon is, maar een soort beetje abstracte entiteit, uh, uh, kun je daarmee als van, ja, we laten die grote bedrijven maar belasten daar. Want niemand is een groot bedrijf, dus dan voelt niemand zich aangesproken. Ja, dat denken ze en maar dat, dat denk denk dus dat altijd. Dat het het komt niet bij mij terecht. Niks komt. Ja, maar ze denken ook altijd dat zij dan minder hoeven te betalen. Want er wordt ook, dat, dat speelt de overheid wel in de kaart. Die zeggen, ja, de gewone burger moet wel, die moet krom liggen voor de belasting en de, voor al onze mooie Voorzieningen. En dat, uh, dat is dan, omdat die grote bedrijven geen belasting betalen. En dan schreeuwt de burger uit, want het is natuurlijk allemaal uh, action reaction solution, zeg maar. Of probleem. Uh, het is een Hegeliaanse dialectiek. Het is een opzetje. Ja, met het opzetje schreeuwt er onderdaan uit inderdaad. Ik word vreselijk afgeperst en laat, pak die bedrijven alsjeblieft. Pak alsjeblieft die bedrijven en dan denken ze dat ze zelf minder moeten betalen. Maar het komt er gewoon bij. Ja, tuurlijk. Dit is ook een beetje wat Stefan Muller nu slave van slave violence noemt. Hè? Dat uh, ja. mensen elkaar in de gaten houden en uh, een beetje elkaar gaan, uh, zeg maar elkaar gaan verlinken en dat soort uh, gedrag. Ja, ik heb veertig ja. stokslagen gehad. Nu moet jij ook veertig stokslagen hebben. O, ja, anders met... is het niet eerlijk. ja, uh, ja. <laughs> ja, maar ja kijk, je, je zegt van als ze dan zo'n bedrijf gaan uh, zwaar gaan belasten, dan wordt de koffie duur. Nee, dat bedrijf dat verhuist dan weer naar een ander land. Dus, uh, ja, gelukkig kan dat toch? Maar daar proberen ze dan een kartel voor te vinden natuurlijk, dat, ja. uh, dat er een belastingkartel is, zodat er geen uitwijken meer mogelijk is. Pas lang nog kan, hè, dan uh, gaan ze gewoon uh, rustig uh, verhuizen. Maar ik bedoel de um, dan is Nederland ook weer inkomsten kwijt, hè, natuurlijk. Ja, de overheid is inkomsten kwijt. En je hebt dan natuurlijk ook organisaties zoals Oxfam en zo, die, die dan in allemaal propaganda uitbrengen. Die worden dan in Nederland geloof ik, voor twee derde of zo gefinancierd met belastinggeld. Maar dat wordt dan voorgedaan als een goed doel. En die gaan dan allemaal propaganda uitbrengen dat arme landen zoveel inkomsten mislopen doordat ze die belastingen niet heffen, door belastingparadijzen. Zeg maar, en dat wordt dan ook zo dat Als die al dat geld zou krijgen, dan zou het helemaal goed komen met die landen. Ja. Het probleem is eigenlijk uh, dat natuurlijk niet meer belastinggeld binnenkomt. Ik kreeg er net nog zijn van ok vruur ok aan de deur. Uh, had ik even moeten herinneren inderdaad, dit argument. Ja, ik heb hem toch wel de oren gewassen, <laughs> maar uh, <laughs> deze had er nog wel bij gekund. En, en hoe, hoe reageerde hij? Liep hij rood aan? Of, uh? Nee, nee, het was heel be begripvol. Okay. Ja, ik, eh, ik, ik gooi dit gewoon op het argument. Oxfam die hebben wel eens geze gezegd van, uh, ja, water is een uh, menselijk recht of zo, en uh, woning is een menselijk recht, en onderwijs is een uh, human right. Zeg ja, maar als, dat zijn positieve rechten, dat betekent dat iemand anders verplicht moet worden dat te leveren. En achter die verplichting zit geweld. En uh, ja, dus worden eigenlijk met dwang iemand zijn arbeid afhandig gemaakt. Dus eigenlijk ben jij voor slavernij. Ja, ik, heb het, ik, ik maak dat het niet. Dat heb je niet verteld in de training die die mensen krijgen Nee, nee. Je zag hem kijken van welke, welke flowchart ben ik nu beland? <lacht> <lacht> Mannen <-hobe>, openbladeren. <lacht> Ja, maar uh, okay. ja, hij, zou, hij zou er eens over nadenken. <tiedacht> hij zag wel dat er met gaan aan te bezeilen viel. <tiedacht> Je hebt ook maar niks uh, in het collectum uh, -busje <tiedacht> gedaan. Uh, nee, en het begon natuurlijk zo mooi met: van ja, wij willen kindertjes in Syrië die in de kou, onder de kou uh, van de kou te lijden hebben, een warme jas geven. Ja, toen toen Al dacht ik: van uh, ja, zal ik het Syrië kou? Uh, Global warming? Onmogelijk. <tiedacht> kou bestaat niet meer. Ja, dat Zeker dat, niet. Dan halen we halen dus geld op met dat soort verhalen. En dan gebruiken ze het om propaganda te voeren om uh, socialisme te promoten. Ja. En mensen die, die daar geld aan geven, die staan er helemaal niet bij stil. Dat dat eigenlijk het doel van die organisatie is. Dat is echt uh, ja. heel uh, erg. Het, ja, het is het misbruik maken van empathie van mensen voor, voor zwakkeren. En nou ja, dat is natuurlijk wat socialisten. Dus ja, uberen, de, ja. de, Ayn Rand heeft er ook al, al zo'n boek over geschreven. Dat, dat uh, Je ja, had dat al in vorm gemaakt van een, iemand die, een socialist die had dan een, een gehandicapt kind en die gebruikte dat kind eigenlijk. Uiteindelijk bleek dat het kind er meer was om zijn... Uh, zaak te spekken, zeg maar, dan andersom. Uh, hij had wel eigenlijk dat die gehandicapten nodig in plaats van dat die gehandicapten hem nodig hadden. Ja, ja. Dat is wel ja, een mooi beeld voor ja, hoe de socialisten over het algemeen te werk gaan. En de meeste politici. Ja. Ja, stel je voor dat er geen armoede meer is? Dat bedoel, dat zou natuurlijk, uh, al die uh, linkse, linkse mensen al die politici zouden dan uh, een probleem hebben. Ja, maar armoede kun je, kun je, altijd, uh, ja, je kan het altijd erin definiëren. Net zoals, ja. uh, je kan altijd zeggen de onderste 10% mensen inkomens zijn arm. Nou, dat dan kom je er nooit van af. Nou, dat is net zoiets als de armoedegrens. Hè? Dat is dan ook uh, zoiets uh, waarvan mensen maar niet weten wat het inhoudt. Maar dat betekent gewoon, dat gaat alleen maar over inkomensverschillen. Dus dat heeft eigenlijk niet echt iets met echte armoede te maken. Maar met gewoon relatieve inkomens. Dus uh, wat er eigenlijk op neerkomt, is als een paar mensen meer geld verdienen. Dat dan automatisch uh, uh, uh, meer, meer, meer mensen onder de armoedegrens zitten. Want dan wordt het gemiddelde inkomen wordt, wordt hoger. En uh, Dus dan is eigenlijk de armoede gestegen. Dus dat is heel vreemd. <laughs> ja, maar wat er wat er waar het ook toe leidt is dat dat iemand die zeg maar um, dit jaar nog niet arm is, dat die dan uh, in in een um Zeg maar, als je nu, dat, met die Max Havelaar koffie is dat bijvoorbeeld ook zo. Daar zeggen ze ja, je moet er een fair price voor hebben. En dan stellen ze die fair price vast, maar die gaat dan ook omhoog. En dan blijkt dus dat wat, wat vorig jaar nog een fair price was, is dat dan nu opeens niet meer. Omdat, dat, omdat de norm verandert. Net zoals de ja. norm voor armoede. Dus uiteindelijk het doel daarvan is dat we allemaal uh, precies gelijk zijn. Dat is eigenlijk waar het uiteindelijk toe leidt. Maar ja, heel veel mensen horen dat soort termen en die weten helemaal niet. Uh... Wat er eigenlijk achter zit. Ja, hun doel is nooit echt gelijkheid. Want ze, ze houden wel een pistool op je hoofd en dwingen je. En, en claimen dat jij gehoorzaam aan hen moet zijn. Dus dan, uh, ja, dat is net zoals wat uh, als je de communisten hebt die zeggen van ja, iedereen moet gelijk zijn. Maar ik moet nu wel de baas over iedereen zijn om die gelijkheid af te dwingen. En dan heb je gelijk al die gelijkheid weg. Uh, weg uh, ja, iemand zei een keer tegen mij dat het doel van de overheid is om te zorgen dat iedereen gelijke recht heeft. Terwijl het er eigenlijk precies tegenovergesteld is. Want je gaat een selecte groep mensen geven juist het recht om dingen te doen die de rest niet mag. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan hebben we het bruggetje mooi gemaakt naar de president van Gambia. Of de oud-president, <lacht> hè? De oud-president. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het is echt een mooie uh, plusje plakken in het uh, kwadraat. Ja, een beetje zet het ze kwijt, maar je wil er niet uit of ja. zo. Ja, het is toch wel lekker zo'n zetel. Hè. Moeilijk afscheid nemen. Vooral de Luxe. Ja, Ik, ik, ik ken wat mensen in Gambia, dus uh, je hebt ook familie die daar op vakantie geweest is. Dus. Nou, dat is echt een land hoor. <laughs> ze hebben daar geloof ik één van harde weg, en uh, die loopt van uh, het Paleis van de President naar de mol, winkelcentrum. Okay. en dan uh, gaat er, iedere dag gaat er een heel convoi met uh, lege voertuigen, met de uh, machinegeweren erop uh, en daarachter een uh, limousine die gaat dan naar een mol, dat is dan uh, de vrouw van de president. Die gaat dan weer nieuwe schoenen kopen, zeg maar. <laughs> en echt, waar dan moet je gewoon opzij springen, hè, want die stoppen nergens voor. Maar hij heeft een lege staatskast achtergelaten, hè? Ja, ja, ja. Ja, over vrijheid uh, gesproken. Uh, mijn <laughs> boer uh, belder. Oh, joh, ja. Uh, ja. Uit Gambia. Heel. Hij is uh, wel uh, recentelijk in Gambia geweest. Oh, oké. Okay. Oh, die heeft ook wel mooie verhalen, denk ik. Hij wil gaan trouwen, joh. Dus, uh, wat was de Gambiaanse? Ja, <laughs> ja. Probeer het Gambia dat weer terug in te brengen. En ja. ja. wil gaan trouwen in Gambia. Nee, nee, nee. He, he, he, Gambiaanse vertelde. muziek. <laughs> Overigens over, over trouwen in Gambia gesproken. Dat Gambia, ik heb het even nagekeken. Dat ja. land is uh, een beetje female sex tourism land. Daar ja, is een documentaire over. Maar ja, nou, okay. ook, uh, oh ja. Ja, nou, vooral Met de oude dames. Ja, die, uh, die kunnen ja. daar ja. nog even... Uh, ...even genomen worden door een groot geschapen... Uh, ...Gamliaans, zeg maar. Ja. Nog uh, ja. oh. Even een laatste vleugje... <laughs> ...interesse. Weet je <laughs> Fertility Index cijfers opkrikken. is <laughs> Gambia, dat telt dan niet mee... ...als het buiten het land gebeurt waarschijnlijk. Oké, okay, dus is het dan wereldwijd... Uh, ...die uh, Fertility Index? Of? Uh, nee, zijn alleen Nederland. Ah, uh, ja. oké. Okay, dat is okay. natuurlijk het meest interessante land. Ja. Uh, uh, uh. Maar, maar ik las dat 10 of 11 miljoen uh, is wat er in die statenkast zat. Dat is toch wel uh, vrij beperkt. Uh. Ja, en Gambia is ook heel klein hoor. Het is een heel klein strookje rondom de rivier, de Gambia, in Senegal. Dus Gambia ligt ook in Senegal. Uh. Ja. Maar dit is een, een verschijnsel wat zich meer verspreidt. En dat was het nou in de Oekraïne ook. Bij de machtswisseling was al het goud uit de klu kluizen verdwenen. Ja, ja, ja. Uh, ja dat, uh, Tunesië was geloof ik ook. De vrouw die had ook al het, al het goud uh, in het vliegtuig gestopt en uh, die was uh, op reis gegaan. President, ...presidentsvrouw. En, uh, <coughs> maar het is natuurlijk eigenlijk uh, sowieso bijzonder... We, de, ...de staatskas is leeg, maar bedoel, normaal zit er een negatief saldo in... Ja. Uh, ...bij alle, alle staten in de wereld. Dus als die leeg is, en dat betekent dat het saldo nul, nul is... ...dan is dat eigenlijk, moet het een rating krijgen van Moody's die uh, door de roof gaat. triple E zou ik zeggen. Maar stel nou dat de libertariërs in Gambia zijn... ...en die gaan in discussie over uh, zeg maar de overheid... Zouden ze dan ook zeggen, maar what about the road in enkelvoud? <laughs> ja, enkelvoud. <laughs> What about the road between the presidents and the mole? Ze hebben daar daar al meer in maar die zijn niet zo hard. <laughs> dan, krijgen dan krijgen ze gelijk te horen: die Libertarian is in grappig Nou, als jij die bevalt, ga je maar naar Somalië toe. <laughs> <laughs> oh, wat geel, dan Waarschijnlijk krijg je meteen een kogel door je kop. Ah, ja. <laughs> ja, als je bij de hand bent, is daar. Uh, nou, dan, een, uh, <laughs> dan ga je naar de gevangenis. Waar, uh, want die, die president die is een aantal jaren aan de macht geweest. Ik heb nog even niet gecheckt hoe lang, maar een behoorlijk tijd. En hij heeft toch wel een aantal uh, duizend mensen de bak in gegooid. Oh ja, Ja, ja dat is maar, heel slecht. We het lijkt wel een eigen. democratisch land dus. Uh, waarbij <laughs> ik... Ja, het zijn verkiezingen geweest. Dus. Uh, de nieuwe president heeft wel beloofd betrokken. om... Uh, om een heleboel mensen weer amnestie te geven. Ja, ik denk dat, er, dat dat soort landen. die over het algemeen. dan uh, hun hand moeten gaan ophouden. en zeggen van. ja, uh, de Amerikanen mogen hier een dronebasis bouwen. voor 100 miljoen of zo. of uh, de Chinezen. <laughs> en dan. Uh, meestal worden dat soort. Uh, ja, uh, deeltjes gesloten dan. Ook oh, je, is, uh, die vorige president. was president vanaf 1996. Ah, ja, 20, 20 jaar. Ja. Ja, ja, en dan. Uh, ik, ik heb van de week de pagina over democratie gelezen, weet je wel. Ook omdat er, er is tegenwoordig natuurlijk veel discussie over over... ...werkt het en werkt het niet. Ja, met name dan zo'n referendum. Ja, dat is toch wel kut dat, uh, als je dat hebt... ...en de beslissing valt niet in je voordeel uit, bijvoorbeeld. Maar een van die, uh, een van die dingen waar men dan ook elke keer geheilig aan houdt... ...is dan zo van de lengte waarin je dan zeg maar... Zo'n zo staatshoofd bent. En de theorie is dan. Zo van ja. Hè, na, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dan zeggen ze eigenlijk zo van. Ja na twaalf jaar ben je eigenlijk gewoon corrupt. Dat is wat ze werkelijk zeggen. Want je mag dan niet. Eh, nog een keer herkozen worden. Hè? En zo kijken we er dan ook naar. Terwijl. Eh, nou ja Afgezien dan van die ene weg. En dat soort dingen. Misschien heeft hij ook wel fantastische dingen gedaan. Maar misschien nog niet, dat weet ik niet hoor. En dan is dus de vraag: van, kan ons Gambia ook werkelijk ook enige fuck geven? Ja. Dat nou, het zou kunnen ja. dat die uh, nieuwe president gewoon nog een weg aanlegt en dat hij dan naar de volgende verkiezingscampagne tijdens de debatten gaat zeggen: van, Ik heb het aantal wegen, het aantal harde wegen, heb ik uh, 100% toegenomen. Uh, nou ja, je moet ook niet te veel uh, willen doen. Hè? Ik bedoel. Bijvoorbeeld uh, Gaddafi, uh, die is natuurlijk ook, uh, hè, die was op zich uh, was hij volgens mij wel vrij aardig voor zijn volk. Ja. Misschien niet de gehele bevolking. Nou, niet, maar hij had wel ook wegen aangelegd. De hij heeft ook wegen aangelegd. Uh, Waterzuivering. Ja, en van de olieinkomsten. Uh, een hele, uh, hele grote gevangenis. En, uh, die was zo berucht dat mensen niet eens in de richting van die gevangenis durfden te kijken. Omdat ze anders bang waren dat ze opgesloten zouden worden in die gevangenis. Ja, blijft natuurlijk ja. wel een heerser. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, nee. Ja, en als, ja, wel, als, uh, Geen Liberland. Fin, ja, vind Bijvoorbeeld en, fin. in, in Libië was het zo dat er. Dat is bijvoorbeeld een verhaal dat iemand opgepakt is. Omdat hij een droom had. Uh, waarin hij droomde dat hij koning was in Libië. En die had het hmm. toevallig tegen een collega verteld. En die had dat weer doorgeluld. En toen is de man dus. Uh, uitvoerig uh, gemarteld omdat ze wil meer wilden weten over die droom. Uh, hij heeft echt tientallen jaren heeft hij in de gevangenis gezeten. Oké. Okay. Ja, uh, bijna bijbels. Van, uh, ja. straks krijgen we ook nog zeven plagen, zeker. Ik moet gewoon wat verzinnen. Nou ja, de dat, uh, uh, dat Schambia, dat is ons speeltuintje toch? Ja. Bedoel, niet, van, uh, niet van ons direct, maar van. Uh, nou ja. Nee. Ontwikkelings, uh, ontwikkelingshulp uh, naartoe, denk ja. ik. Hè. Nou, dat, nee. heb, heb, dat heb ik op te zoeken, uh, uh, uh, Peter. Want dat wil ik zo ook wel even weten, maar er schijnt geen directe ontwikkelingshulp naartoe naartoe. Nee, naartoe. Nee, nee, nee, maar er zijn wel heel veel particuliere initiatieven daar. Dat hoorde ik dus van mensen die daar geweest waren. Uh, dan heb je daar bijvoorbeeld ergens een straatje en dan, dan, zie, dan zie je allemaal gebouwen die overwoekerd zijn. En uh, dan gebouwen die minder overwoekerd zijn en dan uh, groen nieuwe gebouwen. En dat zijn allemaal scholen, weet je wel. En er staat erop van een kerk uit Amerika heeft daar een school neergezet. En eentje die draait er nog. Maar daarnaast zit er eentje die al een beetje vervallen is en alles is geript. En dan zie je een bordje van een paar jaar geleden heeft een of andere kerk daar een school neergezet. En dan heb je een gebouw daarnaast, die is al helemaal overboekerd. En dan er staat erbij, nou ja, nog, nog meer jaren geleden heeft daar een kerk een school neergezet. Maar ja, die, die zendelingen komen daar. Zetten daar een schooltje neer. En één jaar eh, draaien de vrijwilligers mee. En uh, ja, da daarna gaat ze terug. En dan uh, verpaupert alles. Weet je wel? Ja. En dan zeggen ja, ze. Ze natuurlijk uh, onderwijs gegeven van Piet Lut. Alleen maar uh, godsdienstles. N hè? Nou, nee, nee. Want hun, hun instelling is van. Ach, er komen we wel weer. Uh, komen we over een paar jaar komen we, wordt er weer een nieuwe school neergezet. Dus waarom zouden we hem onderhouden? Weet je wel? En het is hetzelfde met. Uh, dan zie je allemaal ambulances die dan. Uh, uh, hoe wordt dat? Overboekert zijn. Ja, cadeaus zijn gegeven door uh, een of de goede groep in Nederland. Moeten moet we dan over die ene weg rijden tussen het paleis en, de, nee, nee, en het Nee, nee, nee. Het is gewoon een bandlek of zo, ook een heel, heel klein mankementje. En dan laten ze hem gewoon langs de kant van de weg staan. Ik bedoelde meer, het is een beetje moeilijk met de ambulance als er geen wegen zijn. Ja, het zijn wel wegen, maar het is maar één harde weg. Hè? Oh, oké. Okay. Nou. Ja, ja, ja. Hey, ik zie wel dat de eu cuts Aid to Gambia over Human Rights Concerns 2014. Dus ik denk dat uh, dat de reden is dat deze president verloren heeft. Deze, hij was natuurlijk normaal het doorgevenluik voor hulp. En uh, toen de hulp ophield, toen had hij opeens geen vrienden meer. En daarom is hij denk ik weggestemd. Ja, kan ook wel. Maar hij heeft niet te treuren, want hij heeft een uh, nieuwe carrière... Ja, nou, die had hij al toen de president was. Uh, hij heeft. Uh... Dennis was al bijna aan het treuren. Zat die met Kleenex? Uh... <laughs> nee, want wat is het nou? De, de, de man die uh, beweert dat hij uh, genezende gaven heeft. En dat hij uh, ja. met handoplegging mensen kan genezen van AIDS. Dat is wel chill. Dan hoef je geen maagden meer te neuken. Dat is al, uh... <laughs> en dat heeft hij natuurlijk in zo'n schooltje geleerd van die zendelingen. Ik kan, uh... Hij denkt, die gasten hebben geld. Genoeg geld om steeds een nieuwe kerk op school neer te zetten hier. Dus uh, dat, uh, ja, ga ik kopiëren wat zij doen. Genezen door handoplegging. En hij heeft ook in 2008 geroepen dat hij iedere homoseksueel zou onthoofden. Een beetje een Duterte. Ja, ja, uh, yeah. ja. Je hebt de belangrijkste quotes van de president bij de hand? Nee, niet? gewoon een Wikipedia-pagina. Nou, het is inderdaad geen liefertje, joh. Dus, uh, en hij had, lag ook al in de clinch met de media. Hij beschuldigde de media van uh, van alles en nog wat. Hè. Dat ze hem uh, aan het zwart maken waren. Ja, yeah, je maakt me helemaal zwart, dat is daar dan waarschijnlijk, je maakt me wit. Ik ja. ja, kreeg de witte piek toegespeeld. Ja, ja. Ja. Ja. In 2009 uh, verslechterde de mensenrechten situatie uh, to toen de tante van het staatshoofd bleek te lijden aan ongeneeslijke kanker. Uh, Jama, dus de president die nu uh, opgerod is, die vermoedde dat zij was uh, behekst. Na haar overlijden werden op acht maart duizenden mensen opgepakt. En weggevoerd uit hun uh, dorpen. Ja. Oh, oh. Ik heb hier ook nog een quote van. Uh, een quote van hem. Uh, dat gaat. Uh... I have never seen homosexual chicken or turkey. <laughs> <laughs> een quote van deze filosoof. <laughs> filosoof. Ja, ja maar jij. Als ik dit lees, dan denk ik van uh, ja, je kan wel zeggen van uh, die vorige president heeft dat geld meegedaan. Maar, maar misschien is die nieuwe president al ingekomen. Heeft die dat geld weggehaald? En volgens mij. Ja, ja. Wat ja, heeft die oude gedaan. gedaan? Nou, uh, die, die nieuwe die zit nog in Senegal. Die moet nog. Uh, die, die keert pas naar Gambia. Wanneer het er veilig is, zeg maar, voor hem. Dit is een zakenman. Die Antrouw Jamadi was een, een militair van, van oorsprong. En die heeft in 1994 een staatsgreep gepleegd. En heeft er twee jaar over gedaan om verkiezingen uit te schrijven. waarbij hij dan de winnaar was. Ja, met 100% van de stemmen, toch? Dat weet ik niet, maar. <laughs> Die quotes van hem zijn echt wel mooi Ik oh, uh, dus Doe er nog even eentje. <laughs> uh, they, my fate is in the hands of the almighty Allah. I will deliver to the Gamian people. And if I have to rule this country for one billion years. If I will, if Allah says so. Uh, so een miljard jaar, dat is niet missen. <laughs> ja, ja dan vind ik die 11 miljoen helemaal niet zo gekke vergoeding eigenlijk. Nee, nee, voor, voor een miljard jaar als je dat uitsmeert. Dan, ja, uh... eigenlijk bijna niks. He, hij, he? Heeft de, hij heeft ook een bepaalde vorm van de, last van projectie, zoals alle heersers. Uh, deze uitspraak. You cannot be in your office every day, do nothing. And at the end of the day, you expect to be paid. <laughs> hij zegt, waarschijnlijk heeft hij deze quote gedaan terwijl hij in zijn office zat. Help te tellen. Uh, en die, die nieuwe is een, uh, is een zakenman die uh, rijk is geworden uh, in de vastgoed. Oeh, dat is de Trump van Gambia. <laughs> Ja. Nee, goed joh. Nou ja, laten we nog even naar een andere uh, schatkist gaan, die van uh, de VS. Want die uh, zijn, wat was het bedrag ongeveer? Een 200 miljoen uh, dollar uh, lichter geworden. Obama die heeft nog even snel uh, voor zijn vertrek uh, wat geld overgemaakt naar uh, Palestina. 221 miljoen, ja. ja. Naar, naar de Palestijnse autoriteit. Ja, ja, ja. Maar autoriteiten maken alleen je geld naar andere autoriteiten over. Hè. Dat is, uh, ja. zo gaan die dingen. Ja. Het is nog een bescheiden bedrag. Ja. In uh, Nederlandse termen zou het toch ongeveer uh, iets minder dan 20 miljoen zijn, toch? Ja. Ja, het gaat relatief naar de bevolking van de Palestijnse gebieden, denk ik. Ja, en ja, wat, kun je, het, nou als, wat kun je nou als overheid met 20 miljoen doen tegenwoordig? Twee, oh, het gaat over 221 miljoen, hè? Maar... Je ja. had het omgerekend naar hoeveel het zou zijn als Nederland het over had gemaakt. Ja. Nou, oh ja, ja. Ja, dit gaat uh, het, including 4 miljoen voor climate change programs, Ketching. Mm -hmm. <laughs> en en 1,25 miljoen voor UN-organisaties. Oké, okay. zodat ze ook daar te, witte Toyota's kunnen kopen, zeg maar. Ja, ja. met zijn uh, mitrailleur achter in de achterbak geschroefd. Ja. Ja, ik, ik vermoed dat dit gewoon uh, een of andere kickback erachter zit ofzo en dat het uh, niet iets ideologisch is, maar uh, je weet Ja, het. waarschijnlijk gaat dat geld inderdaad in één grote rondje weer terug naar een, een, een vriendje van Obama toe. Er komt er ook op het of zo. In het verleden was het toch ook gebleken dat uh, de Palestijnse autoriteiten geld kregen en uh, er gebeurde gewoon niks mee. Dat verdween gewoon in de zakken van de, van de politici daar. Wat zeg je nu Johan? Ik ben heel erg geschrokken, wat vertel meer. Ik, <laughs> ik kan het niet geloven wat je vertelt. Ja, dat is toen met Nederlands ontwikkelingsgeld. Uh, dat is uh, verder niks ontwikkeld. Uh, ik denk dat de Hoogheid uh, uh, Arafat of een van zijn vriendjes destijds uh, grotere zwembad uh, kreeg. Ja. ja. Goed voor de werkgelegenheid daar, hè? Ja, die uh, uh, heeft even banen uh, gecreëerd. Ja, <laughs> ga maar even een paleisje voor me bouwen. Ja, maar goed, denk ik uh, normaal het hier over uitgeluld zijn over uh, dit onderwerp. Ja, het uh, veranderen kunnen we toch niet, hè? Nee, nee. Maar gelukkig is er nog Trump. Ja, onze ja, uh, circusdiertje. <laughs> maar je nooit over uitgeluld raakt. Uh, <laughs> ja. het, het eerste weekje Trump, uh, ja jongens. Hoe, uh, hoe vonden jullie het? Nou ja, we hebben het overleefd. Ja, we leven nog. <laughs> en uh, ja, dat is, uh, de actie dan dat hij uh, uh, gelijk zijn persvoorlichter over iets heel uh, onbenulligs zo hard laat liegen. Dat vond ik wel bijzonder. Oh, wat was ze dan? Over, uh, over de, de, de grootte van de opkomst uh, bij zijn inauguratie toespraak. Ja, maar bij Trump is altijd alles toch uh, huge? Ja. Gezegd, je zegt liegen, maar we weten, we kunnen het toch helemaal niet controleren hoeveel mensen er waren? We weten dat het tremendous en huge was. Maar, uh, <laughs> ja, maar dat, dat is ook de grap. Uh, zelfs die persverlichter, uh, Trump heeft zelf niet gelogen. Heeft hij gewoon zijn persvoorlichter okay, laten voor, doen. Ja. En uh, zelfs die persvoorlichter zegt gewoon binnen twee zinnen: van... We kunnen niet weten hoeveel uh, ja. mensen er dat ja. werken, het waren het Maar het waren <laughs> ja. er veel meer dan er waren. Ja. <laughs> Period. Ja, logisch. Ja, dus uh, en dat is best wel fucked up. Omdat, uh, ja, ik weet niet, misschien ben ik wel heel ouderwets of zo. Ja, het is voor denk, het eerst dat jij een persvoorlichter in het Witte Huis hoort leren? Of, uh... Nee. Dit maakt niet iemand. Dat lijkt me maar doe nou in ieder geval een poging op dat het in ieder geval op de waarheid lijkt. Dat, uh... Zeg dan een van de twee. Of het waren er veel meer. Of zeg van, we kunnen dat nog niet precies weten. Ja, maar dit, ja, dat is, ja ik heb mijn vrouw niet vermoord. En dat was trouwens zelfverdediging. Ja. Ja. Weet je dat idee, ja. Dus, uh, maar wat was het nieuws ook alweer waar je, je mee aan kon zetten, Johan? Uh, nou, dat er bij de inauguratie... ...van Trump meer mensen opkwamen dagen... ...dan bij de inauguratie van uh, Hitler? Nee. <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, wat was oh, je het? Vlag, <laughs> maar dat hij het ja. record van Kim Jong-un... ...is nog steeds niet verbroken? Nee. Iron ja. Maiden was toch... Ja, cool. I I ja, ja, het is ja is bij echt... het concert van Iron Maiden... ...komen meer mensen, ja. <laughs> het is ook echt, zeg maar... ...dat soort uh, communicatie... ...waar uh, Trump zich dan aan waagt, weet je wel. Ja. En... Uh, ja, het heeft al een beetje de schijn van enorme fascisme. Maar... En een ja. heel klein iemandje ook wel. Uiteindelijk komt het daar weer op neer, inderdaad. Fascisme houden zich toch niet zo bezig met, uh, met dat soort kleine dingetjes. Ik denk eerder dat het was bedoeld om die, uh, die vrouwenmars beetje van, uh, van de beeldschermen te krijgen. Zeg maar. ja. De enorme tegendemonstraties en rellen en zo. En dan uh, ja, begin je over zoiets en een enorme heis zijn. Dan, dan, uh, want uh, op zich zijn de geschiedenis ook wel heel erg van. Van die uh, opschuddingtjes uh, veroorzaken, zeg maar. Waar de pers dan meestal met ogen open, uh, open ogen intrapte. En dan, uh, ja... Ja, dan zegt ze, het een... is belachelijk dat hij zich hier druk om maakt. Laten we er nu een uur aandacht aan gaan besteden. <laughs> ja, ja, dat is ook niet Want, helemaal uh, Maar wat ik me dan uh, bedenk is gewoon van... zolang, zolang hij zich hier maar gaat met dit soort onzin. Eh, Daar heb, je, heb je er relatief weinig last van. Ik bedoel, uh, ik heb liever zo iemand die alleen maar met zijn eigen ego bezig is... en dit soort dingen uh, doet, dan zo'n echt ideoloog die... Uh, ja. Uh, die echt allemaal grote plannen heeft. Ja, de, de ideologen zijn echt inderdaad het ergst. Want die gaan van die megalomane dingen doen waar iedereen onder leidt, zeg maar. Als, dat is als iemand... waarom uh, de, de nazi's zo erg waren dan de fascisten in Italië. Ja, als je alleen maar met een mooie hoed op wil lopen en een gouden uh, toilet wil hebben of zo. Nou ja, dat valt nog te overzien. Ja, ah, als je dan ook nog, uh, ik weet niet, er moet uh, erg in je schoenen laten zakken. Dan kun je op YouTube uh, zoeken naar... Uh, uh, de, de, de, de Kamervragen, committeevragen aan Betsy De Vos. Dat wordt dan de nieuwe minister van Onderwijs. En, uh, en, en zij geeft, zeg maar, gewoon... Uh, een voorbeeld aan elke scholier, zeg maar, van uh, hoe je nu hoe je voor, eigenlijk voor een examen kunt zakken, zeg maar. Ze heeft geen enkele vraag uh, dat ze een, uh, echt een zinnig antwoord heeft, of weet ik voor wat. Ik heb dat ook gehoord. Ik stond eigenlijk helemaal aan de kant van Betty de Vos, moet ik zeggen. Ja? <laughs> In deze situatie, ja. Wat voorbeeld. zag jij dan? De schurftere manier van vragen. Heeft u ervaring met het runnen van een bank? Nou, dan zegt ze nee. <laughs> Alsof dat, uh, heeft u ervaring met het runnen van een enorme uh, dept uh, schuldportfolio? Of zo? Nee. Heeft u, weet u hoe het onderwijssysteem in elkaar zit? Of al van die vragen over oh. het huidige systeem. Terwijl, en die, die, die wisten inderdaad niet en dat, ik eigenlijk, dat vind ik alleen maar gunstig want het huidige systeem is gewoon ontzettend knudden met, uh, met het common core en de analfabetisme neemt alleen maar toe dus iemand die geen kennis heeft van het huidige systeem, dat is heel goed en iemand die het helemaal af wil schaffen zou helemaal geweldig zijn. En ze had ook Bernie Sanders nog even op zijn nummer gezet. Sorry. Nee, ik vond ja, manier, de manier van ondervragen vond ik bijzonder heftig. Ja, ja, ja. ja dat klopt ook. Het was ook uh, zuurig... Uh, hoe heet dat? Liberaal heet het dan. Hè? Ja, het, is, het, het was gewoon een gelegenheid om ontzettend dik te zijn. Uh, bij, uh, voor voor alle al die ondervragingen eigenlijk wel. Ja. Ze heeft toch schijt aan, want ze worden toch wel... Dat uh, is allemaal toneelspel. Allemaal ja. Want ze, wordt, to ze, gaan, ze worden toch allemaal uh, toegewezen. In, uh, ja. ja, en ik ja, vond ook de vraag, uh, van, uh, ja, heeft u ervaring met het runnen van een bank? Ja, daar had ik persoonlijk denk ik, als ik erop was gekomen in zo'n stressvolle situatie, had ik daarop geantwoord van, ja, wat voor ervaring heb je nodig vandaag de dag om een bank te runnen? Nu ja. ja. <laughs> moet ik, ik daarvoor pijpen. <laughs> ik bedoel, uh, de banken die vallen links en grote. Uh, ja, als je kijkt naar John Corzijn, dat is zo. Uh, die had alleen maar een hele hoop geld aan Obama gegeven. Toen viel ze bank om, nou, die is ge geen moment in de gevangenis gezeten of helemaal niet vervolgd. Dus, uh, ja, wat, wat je als ervaring nodig hebt als, uh, om een bank te runnen, dat is dat je heel goede vriendjes moet zijn met de heerser. Dat, uh, die is er toch met 500 miljoen verloren gegaan? Ja, die heeft toen in zijn client account zitten grabben, zeg maar. dus je mag niet met het geld van je cliënten uh, gaan speculeren. Dat had hij gewoon wel gedaan. En toen hij daarmee geconfronteerd werd, hij zei hij: Ja, het was, zo, het was zo hectisch aan het eind. Het, het was alsof er een grote tornado kwam en toen was alles weg. Ja, <laughs> dat is denk ik, hè? ja dat, maar dat is, dan, dat is dan iemand die dan wel verstand heeft van bankiers. Om over onze centrale bankiers nog maar te zwijgen. Maar het, ging eigenlijk ja. over, het artikel ging eigenlijk over uh, Obamacare. Ja, inderdaad. Ik had een aantal dingen. Obamacare en... TPP. En nog een paar dingetjes. En hij ging 75% van de regulering afschaffen. nou Dat vond ik wel een hele mooie. Ja, als dat zou gebeuren, dan zou het echt wel weer, wel weer ja, wat mogelijk zijn om een bedrijf te beginnen in Amerika. Kunnen we daar geld op inzetten of dat werkelijk gaat gebeuren of niet? Want dat uh, lijkt me niet. Mm, uh, uh, ja. Ja, hij heeft in... geen enkel excuus waarom we niet zou kunnen. Hè? Omdat, uh, hij heeft overal meer Hoe vaak hebben we dit verhaal al gehoord? Uh, zowel in Nederland als in de EU, ja, als in de gemeente, waar. als in Amerika, ja. bij elke verkiezing. Maar het is wel zo dat de EU zei bijvoorbeeld dat in 2010 zou de EU de meest competitieve economie ter wereld zijn. En dat komen ze dan niet na inderdaad. In 2009 merken ze dat dat waarschijnlijk niet haalbaar zou zijn. Maar uh, dat is ook een beetje een vage doelstelling vind ik. Ja, dat, dat, ik denk... 75% van de regulering afschaffen. Dat is toch objectief te meet. Ik, zou het, ik vind het een hele gevaarlijke uitspraak om niet na te komen. Maar ja. Ik maar ja, ga Guantanamo besluiten. Be is ook een uitspraak die je kennelijk uh, die heel duidelijk is. En die je toch niet na kan komen. Ja, maar hij is behoorlijk aan. Dus uh, waarschijnlijk denkt hij gewoon van nou, dat lukt mij wel. Maar dat is waarschijnlijk ja. wel een indicatie dat hij het wel echt wil. He, ja ik denk het ook wel. Niet dat hij liegt. Maar gewoon dat, dat Nou. dat dus doen. Hij heeft tot nu toe vrijwel alles. Uh, via ex executive order gedaan. Ja, dat het beetje... helemaal niet nodig is, want omdat, wat was het? De Senaat is toch gewoon een Republikeinse meerderheid. Ja, ja, ja maar, maar ook... de Republikeinen staan niet achter hem, hè? Die wilden ja, maar, wel, ook niet, maar. maar wel voor dingen als uh, met Obamacare en met die regulering en zo. Ja. Nee, dus... ja, maar Obamacare wilden ze vervangen, volgens mij. Ja, dus wat speelt daar dan? Hè? Uh, dat hij er gewoon helemaal spijt aan heeft. Als het goed is, ja. dus is de verplichting dan afgeschaft. Ja, dat was het idee. Dat, dat, uh, dat je niet meer verplicht hoeft te verzekeren. En dat zou al heel mooi zijn als dat... Dan, dan ben je al beter doen. dan in Nederland. Want wij zitten nog steeds met de, de krankenkassenbesluiten uit 1941 hier. Maar heel veel mensen weten niet dat het Amerikaanse systeem dat, wat ze nu hebben, dat Obamacare, dat is gedeeltelijk gebaseerd op het Nederlandse zorgsysteem. Hè? Oh ja. Nee, maar ze hebben daar verschillende systemen onderzocht, onder andere hier. En uh, je ziet ook de overeenkomsten, dus je kan wel zogenaamd kiezen, en je moet wel verplicht verzekeren en dan een subsidie voor de mensen die het niet kunnen betalen. En uh, uh, dus eigenlijk een heel corporatistisch systeem. Maar dat is bijna je zo. Hebt, net zoals bij het schoolsysteem of bij de media: heb je een soort schijnkeuze van nee, er is vrijheid van de media. Want kijk eens, er zijn zoveel omroepen. Maar ze, ze worden allemaal door de commissariaat van de media in de gaten gehouden. Maar, en de scholen: ja, je hebt vrijheid van onderwijs. Maar er komt wel een inspecteur langs om te kijken of je aan de standaarden van de overheid voldoet. Ja. En uh, zo ook met zorgverzekeraar: ja, er is vrijheid. Maar de overheid stelt wel vast wat er in het uh, basispakket gaat. En het andere was um, TPP, ja. niet voor met de TTIP hè? Ja, T TPP is het Trans-Pacific Partnership, dat is een overeenkomst uh, waar ze ook al, geloof ik, al zeven of acht jaar mee bezig waren, tussen uh, de VS en andere landen in de Pacific region, dus Australië, en een aantal landen in Azië, China, Japan, Mexico. Oh ja, ja. En uh, die gaan nu onderling proberen afspraken te maken, want de Amerikaanse zich teruggetrokken. Daar zijn ze jarenlang mee bezig met onderhandelen en was met TTIP. En uh, ja, Ttip gaat waarschijnlijk ook niet door, want uh, dat wil dat, dat, dat zo ook niet. Dus uh, die hele discussie die wij hier hadden daarover die lijkt relevant te gaan worden voorlopig. Ja, ik denk dat dat probleem met eh, de, de libertarische minds zijn hier ook over verdeeld over deze vrijhandelsverdragen. Over het algemeen wordt, het ge, eh, wordt er wel toegegeven door iedereen. Maar ja, het is geen vrijhandelsverdrag, want eh, er staan duizenden pagina's met dingen die niet mogen in. Dus eh, ja. het heeft niks met vrijhandel te maken. Maar de vraag is altijd, is het erger of minder erg dan wat daar aan vooraf ging? De, de, ja, ik weet het al een ander vervolg, die zegt dat het, dat het een verbetering is met wat er, wat er daarvoor is. Ik denk dat als het, echt verbeterd zou, als het echt een verbetering zou zijn in de richting van vrije handel... dan zouden al die politici er niet voor zijn. Ja, ik vermoed ook uh, dat dat... Uh, maar ik denk maar dat, ik dat Trump het, wat dat betreft helemaal lezen, aan de kant zit. Want Trump is wel een, een typische protectionist. Uh, hij denkt dat, en dat zag ik natuurlijk de, bij de grote depressie in de jaren dertig ook... dat al die landen gingen allemaal protectionistische maatregelen nemen. En dat, dat, maakt, ja, dat maakt je economie heel, heel zwak... Uh, het maakt alle economie heel zwak, want er wordt natuurlijk een hele hoop gehandeld en is geoptimaliseerd. En is er ook gebaseerd dat bepaalde dingen zijn goedkoop omdat ze in China gemaakt worden. Als je daar een streep door haalt, dan, dan gaat de inflatie enorm toenemen. Zeg maar. dus, um, en, en het, het raakt je op een heleboel omwegen. Zeg maar. Het kan allemaal uh, re retaliate maatregelen. Die andere partij die gaat uh, terugslaan en uh, je, je weet uh, niet hoe, van tevoren hoe dat gaat uitpakken. Het, het protectionisme is een hele gevaarlijke strategie. Die, die Heel veel mensen toch uh, denken dat die heel goed is. Want ja, je wordt bijvoorbeeld beschermd tegen buitenlandse autofabrikanten. Nou, Dan ben je natuurlijk helemaal blij als je een autofabrikant in Amerika bent. Maar ja, uh, voor hetzelfde geld komt er dan een enorme staaltarief ook. En dan zijn de staalfabrikanten ook heel blij. Maar ja, dan moet je wel je auto bouwen met heel duur staal. Waardoor die niet meer te verkopen is. Dus uiteindelijk is het alleen maar een uh, grote extra belasting waardoor alles duurder wordt. Inderdaad. Oh ja, en hij is nog een muurtje aan het bouwen. Kom nog even op de nee. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij heeft gezegd, we gaan de voorbereidingen beginnen. Ah, Oké, okay. ja, ja, ja. ja, ja. Maar er is nog geen enkele... Steen gelegd. Ah, nee, ja. Daar zit een groot verschil in. Ja, denk je ook dat hij er niet gekomen, die muur? Uh, nou, ik heb er nog nooit over nagedacht, om eerlijk uh, te zijn. Nou ja, Mexico moet betalen, hè. Ik denk niet dat dat gebeurde. En ik zou het ook... Uh, nee, maar hij, hij zei van... Uh, we gaan de Mexicanen uh, zo ver brengen dat ze het willen gaan betalen. Oh. Ja, we kunnen make, make them pay voor it. En dat doet natuurlijk door al... Uh, uh, ...en liberalen naar Mexico te jagen. Ja, dan willen ze wel een muur hebben. <lacht> <lacht> ja, maar je zou het ook, jij zou het ook kunnen doen door drugs te legaliseren en te belasten. Zeg maar, want dan betekent dat die al die kartels de keel afsnijdt ongeveer in Mexico. Ja. Dan... Uh, ja, dan... Dan kan hij dat geld gewoon van de eigen drugshandel uh, of aan drugsteelt afhalen. Of van die remittances, dat is ook zo. Hè. Al die, al die uh, kamermeisjes die sturen allemaal geld terug naar de familie. Maar als je dat gaat proberen te, te, af te tappen, dan, dat zou ook nog kunnen. Ja, uh, en dan hebben ze in Mexico wel een probleem hoor. Uh. Ja, Mexico heeft sowieso een probleem denk ik. Want een, en, <laughs> ja. en hun fabrieken verdwijnen nou. En uh, ja, dan komen die remittances uh, in het geding van al die gastarbeiders die in de... In de Groente groente fruit teelt werken in uh, Californië en zo. En hun grootste olieveld is ook heel sterk aan het afnemen in productie. Dus ja, het, ze zitten aan alle kanten klem. En dat zie je ook bij uh, Mexicaanse bezels die suist naar beneden toe. Maar ik denk wel dat uh, als er een muur komt, dat die in eerder gebruikt gaat worden op de lange termijn... om mensen binnen te houden dan om mensen buiten te houden. Want ja, er zijn nu al ik... meer Mexicanen die terug gaan naar Mexico dan die land inkomen... En het aantal emigranten uh, vanuit de VS neemt überhaupt hand over hand toe. Uh, dus uh, ik denk dat dat, dat dat meer is dat ze dan op een gegeven moment uh, mensen gewoon fysiek binnen willen houden. Ja, dat uh, is meestal goed. Of per als je dat zegt. Ja, die wachttorens kunnen ook mooi de andere kant op kijken. Ik denk dat er ook zeker uh, raampjes zitten aan de binnenkant uh, van het land. Uh. Ja, je, je kan ook zeggen, misschien dat, uh, dat hij uh, de, de communistische, socialistische partijen in Mexico gaat financieren. Dan komt die muur er ook vanzelf. Ja. Maar <tie> ja. ja, nou, als... dan betaalt hij hem toch? Dat hij gewoon probeert een deal te sluiten met ze. Hè? Uh, uh, dat... uh, uh. Als jullie nou dan zeggen dat je dan mee betaalt, dan uh, krijgen jullie van ons dit en dan, dan doen we dat buiten de media houden. Zodat eigenlijk gewoon, uh... maar ja, dan, uh, dan staan die Mexicaanse politici natuurlijk weer verlul uh, in eigen huis. Dus, uh... Maar, uh, dat gaat dan echt niet worden natuurlijk. Uh, maar dat is ook gewoon, ja, iedereen wist toch al lang dat dat onzin was? Dus, ik, er zijn toch geen mensen die dat echt dachten dat dat echt, niet, echt de Mexico betaald ging worden? Of wel? Ja, die zijn er vast wel. Er zijn mensen die de gekste dingen denken. Dus. Ik heb... Uh, ja, je zit natuurlijk ook in een soort... Uh, suspense of disbelief. Het hele gegeven al dat die man president is... is natuurlijk al een beetje apart. Uh, ja. Heb je nu trouwens dat filmpje gezien... Dat van Lubach over, uh, over ja. Trump? Ja, ja. is wel redelijk hilarisch. Uh, maar nou, is het, uh, nou lees ik hier... dat er een uh, Trump-video Lubach... leidt tot petitie voor Witte Huis... Ja, uh, ja. In, in initiatief, Een initiatiefnemer heeft een petitie ingediend bij het Witte Huis. met de vraag om Nederland na de VS op de tweede plek te zetten. Yeah. <laughs> dat ja, Dat was uh, wij... de conclusie van het filmpje. Omdat Nederland het als eerste had gevraagd ook, toch? Bye. Oh, ja. Yeah. <laughs> dat is wel grappig, dit. Yeah. Dat, is, dat is sowieso een grappig filmpje. Dat is een goed nagedacht. Leuk programma, sowieso. Vind ik ja. Wel. Ja. Maar goed, uh, voordat we Trump te veel op handen gaan dragen, hoe zit het met de oorlogen? Die gaan gewoon door. Ja, natuurlijk. Dus, uh... En hij heeft ook dan uh, zo'n generaal aangesteld, die uh, de bijna met Dog heeft. Ja, Dog. ja maar zo'n naam, daar moet je weer een beetje mee uitkijken. Ik geloof dat dat ook niet, uh, er was ook wat mee. Was, hij was niet zo met, dat was net als wilde wilde wester, dat niet wild was. Oké, oké. Ik heb een van hem gelezen en daar word je niet vrolijk van hoor. Oké. Okay. Oh, nou ja. Maar ja, het is een legerofficier. Uh, ja, al, dat is <laughs> sowieso dat, fout. Ik had niet verwacht dat hij allemaal in de verstandige teksten zou gaan. Er is ook, ook regel aangenomen dat er uit zeven verschillende uh, landen geen... Uh, immigranten meer naar binnen mogen ook geen vluchtelingen in Amerika. Hmm. Onder andere Syrië, Irak, iemand. Maar Nederland staat wel tweede. Ah. Ja. <laughs> dan worden wij een soort doorvoerhaven waarschijnlijk. Make Holland great again. Ja. ja, ja. Mooi tenminste. die na te denken van uh, die plannen gaan mij allemaal te ver, dan kun je altijd besluiten om uh, bommen op het huis. te gooien. <laughs> oh ja, ja, laten we nog even naar uh, Madonna gaan, dat sluiten we ook gelijk mee af uh, deze uitzending. Ja, het laatste bericht, Madonna. Eerst was het de blowjob, en nu uh, wil ze iets anders uh, <laughs> gaan blazen. Blow-up. <laughs> de blow-up job. <laughs> ja, ik hoorde die speech van haar. Ja, ze stond echt te schreeuwen als een soort Hitler. Uh, en, en echt te scanderen, en van die vragen van, uh, aan de menigte. Are you, are we angry, of zoiets? En dan de menigte, I, oh, we are angry. En dan, I can't hear you, are we angry? Echt zo ontzettend ophitserig. Uh, zo heel, uh, ja, zo eng... Uh, Inge tante. Maar ja, ze wilden dus het ook het wit uit. <laughs> ja, zoiets, ja. Eén <laughs> ja, ding wat mij ook opviel, wat, wat nergens genoemd was uh, in de media: dat is, uh, ze zei: hey, the Trump, a man who looks like he uh, takes a bath in uh, Chipolata of zoiets. Of. Uh, omdat zijn gezicht oranje was. Ja, ik weet niet of je dat uh, meegekregen had. Maar ja, zijn gezicht lijkt op, in het begin zeker wel een beetje oranjeachtig. Ja, ik had het ja. niet altijd. Dat komt door die goedkope zonnebank of zo. Toch? Uh, ja, de zon van die plaatjes van, uh, van zeg je, Obama en dan Trump. En dan Orange is the new black. Ja, <laughs> omdat, als die foto was volgens mij nog een beetje meer oranger, oranje gemaakt Dan die uh, op zich past, past het trouwens goed bij Nederland tweede. Hè, met een oranje-president. Ja, ja, ja. Maar... Uh, <laughs> uh, het is wel zo dat Madonna, die, die maakte zijn huidskleur belachelijk. <laughs> en, uh, <laughs> en daarna zegt ze, ja, hij is een racist. <laughs> ja, dat kan je, je kan natuurlijk niet iemand op zijn huidskleur belachelijk maken. En uh, daarna gaan, uh, gaan zeuren dat racisme fout is. Ik vind het ook wel een beetje beledigend voor Oompa Loompa's eigenlijk. Beledi oh, ja, ja, inderdaad. Ja. En eigenlijk voor Indianen ook. dus een rood toch. Oh, ja. Native. Uh, maar ja. Dat is, dat is weer dat vreemde verhaal dat je denkt van, hé, uh, hey, zouden die mensen, die celebrities niet allemaal naar Canada verhuizen als Trump zou winnen? En uh, waarom hoor ik nog wat? Uh, ja, heeft, is er al een die dat ook daadwerkelijk gedaan heeft? Lekker naar Trudeau? <laughs> nee, ik zag zo'n zo plaatje van zo'n Canadian Mountie staan bij de grens. Die stond zo met zijn hand boven zijn hoofd te kijken. No, still no celebrities. <laughs> ja, goed joh. Nou ja, zijn we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Uh, ik wil u sowieso hartelijk danken voor het meedoen aan deze uitzending. En uh, ja, de luisteraars ook voor het luisteren. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, ik wens iedereen nog een uh, vrolijke en uh, vrije week toe. Hartstikke. Bye bye. bye, bye.